12 uur. Jan van der Putten met het NOS Journaal. Een bus van actiegroep Kickout Zwarte Piet is bij Alkmaar tegengehouden door de politie. De bus was vanuit Amsterdam op weg naar de Sinterklaasintocht in Den Helder. Gisteravond was er overleg tussen de actiegroep, de gemeente en de politie en de actie zou toen zijn afgeblazen, maar vanochtend waren er toch anti-Zwarte Piet betogers naar Den Helder onderweg. Daarom is de bus tegengehouden zegt de politie. Ook in andere plaatsen zijn Zwarte Piet protesten afgeblazen, zoals in Apeldoorn, Nijmegen en Hoorn. Rond deze tijd is de landelijke intocht van Sinterklaas in Zaanstad. Daar wordt door diverse groepen gedemonstreerd voor en tegen Zwarte Piet. Verschillende Nederlandse en Belgische fruittelers blijken het Russische embargo voor onder meer groenten en fruit te omzeilen. Zo komt er jaarlijks nog steeds 70.000 ton Nederlandse en Belgische peren Rusland binnen. Volgens de Volkskrant houden de fruitbedrijven er smokkelroutes op na via Litouwen en Wit-Rusland. Ook wordt gebruik gemaakt van Afrikaanse landen die tegen betaling certificaten leveren over de herkomst van de peren. In 2014 kondigde Rusland een embargo af voor vlees, vis, zuivel en groente en fruit uit landen van de EU. Het was een reactie op de sancties van Europa wegens de annexatie van de Krim door Rusland. Vier Amerikaanse elitemilitairen worden ervan verdacht een collega te hebben gewurgd. De vier, twee Navy SEALs en twee mariniers, zouden in Mali een groene baret van de Amerikaanse landmacht in zijn slaap hebben overvallen en gewurgd. Over hun motief is nog niets bekend. Mogelijk gaat het om een uit de hand gelopen ontgroening. De Amerikaanse commando's zijn in Mali om plaatselijke militairen te trainen. Dan nog het weer. De zon schijnt vandaag overal volop. Het wordt een graad of negen, maar er staat wel een koude oostenwind. Morgen ook veel zon, dan is het wat frisser. En na het weekeinde toenemen de kansen op regen, sneeuw en natte sneeuw. Dit was het NOS-journaal. Dit is Bianca Damink van de ANWB. Er staan op dit moment geen files.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 En eh, wat, wat was de eerste opzet van het gebouw? De eerste opzet was, eh, laat ik het zo zeggen, Corodex was een klein bedrijf in Amsterdam Noord. Dat maakte remvoeringen en frictieplaten. En eh, er waren een paar mensen met goede ideeën die wilden eh, de kunststoffen in ruimere zin gaan maken. Ja. En dat was de opzet voor Corodex.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 Uh, in 1942 was het gebouw klaar. Maar het is Ja, in die tijd waren uh, ja. andere mensen hier uh, te gast. Ja, dus dat mag was een niks. beetje lastig. Dat mocht dus het niets. werd 1945, 1946. Toen kwam uh, actie voor de fabriek. Juist, en ik heb me laten vertellen dat de machines al een tijdje klaar stonden. Maar dat die pas na de oorlog zijn afgeleverd. Ja, nou. Uh, er waren machines, maar er niet was in die tijd weinig. Het was allemaal van een wankele kwaliteit. Juist. Want in, in, in latere jaren is het machinepark compleet vernieuwd. De kwaliteit was dus niet naar de normen van de Coredex, de hoge norm mag ik wel zeggen.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 Heeft hem ergens gevonden Misschien Wie heeft de sleutel Van de jukebox gezien Want de plaat is verhaald En dat ding zit op zand. Op de jukebox Stond een plaatje Dat bleef hangen op dat hee hee En de sleutel van die jukebox bleef verdwenen in het café De zeniter liep met zo'n gezicht Want die jukebox had wat En de stroom Gelukkig kon zien, dat bleek ook de knop van het licht. Wie heeft de sleutel van de toolbox gezien? Wie heeft een ergens gevonden misschien? Wie heeft de sleutel van de toolbox gezien? Want de klaar is er vast, en dat ding zit op zwart. De alleen doet doet de lichtknop, en zei die jeugd je nog maar niet minuten rust Leed Maar zonder licht in een café Hoe komt de mens op dat idee Het werd me trammeland in het donker Je hoort aan alle kanten heen hey. Wie heeft de sleutel van de toolbox gezien? Wie heeft hem ergens gevonden? Misschien dus Wie heeft de sleutel van de toolbox gezien? Want de plaat is kapot Nee, zit op en de mensen die daar woonden, aan de zij en overkant. Heet namen ook die kreet al over. Hey, wat is er aan de hand. Ik hey, toen er niet er geworden, was, kwam er een hamer bij te passen. En daar kijk heel hey, achter de sleutel. In de scherven achter het glas als je me nou beurt. Wie heeft de sleutel van de jubas gezien? Als we vonden misschien wie in de sleutel van de jeurbox gezien, want de plaat is er nog en dat vind Zie. Wie heeft een ergens gevonden misschien? Wie heeft de sleutel van de duur was de klaar is gepakt en dat ding zit op slot.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 Gaat, naar de, de, gaat de, de, de weekmaker die in plastic zit. die verdwijnt. en dan gaat op den duur de duur. gaat het nou ja, wordt, verkommeren. Ja, dan wordt het harder. en op een gegeven moment ja. is het. brekingspercentage brekingspercentage natuurlijk erg ja. groot. Het was in, de, in de, de, de eerste regenjassen van PVC. de vergat men ook dat die hard werden. en uh, niet meer gebruikt konden worden. Ja, ja vandaar natuurlijk. Ja, dat was de beginperiode ja. van het plastic. Nou, dat wees, want dat is nog ja. niet zo lang. Denk aan nylonkousen meer van die grappen.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 U uh, had ja, daar een, een, een, geloof ik nog een afdeling Ja, ik heb hier een, een foto ja. uit de klink. Nou, dat, die afdeling was zeer groot en zeer belangrijk. En die maakte mallen voor de die machines? Maakt, ja, mallen mag u niet zeggen, oh, matrijzen. Matrijzen, ja. Ik, ik ben niet bekend met het gewoon natuurlijk. Ik kom uit een andere discipline, dus vandaar. Ja, want als ik deze foto's zie, dan werken daar inderdaad nogal wat mensen. Ja, dat klopt.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 van het gebied, een muziekje gedraaid... en ik werd even geattendeerd door de dochter van meneer Molijn... die ook af en toe souffleert... dat er ook een, uh, een drinkerij was... en een platenperserij, meneer Molijn. Ja. Kunt u daar nou misschien iets meer over vertellen? Want ja. het schijnt dat de corendex, was zeker in die beginperiode... helemaal zelfsupporting en, en wat, wat hield dat precies in? De drinkerij... dat was het... Uh, voor het opbrengen... Uh, op, het opbrengen van fenolhars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 met een, een bijzonder hoge snijvastheid. Anders kan dat huis niet. Nou, die, uh, die lagers die werden watergekoeld... en die sleeten lekker hard. Dus daar leverde die heel veel. Ja, ja, ja. <laughs> dat is goed voor de omzet. Dus als ik het goed begrijp... werd er ook behoorlijk geëxporteerd door de firma de Korodex. Ja, ja, ja. We hadden een, een grote export. Uh, we, we, de, de grondstof die we maakten... werd ook geëxporteerd. Die ging naar, uh, naar Zuid-Afrika... naar Venezuela, naar...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 bidi bidi bidi bidi Mana mana, di di di di di. Mana mana, di di di di. Mana mana, di di di di di di di di di di di di di di di No, no. het nummer Manamana, hoe toepasselijk. Ik heb altijd afgevraagd wie zingt dat nou, maar ja, ik weet het nu, Pero Emiliano. Arie, aan jou het woord. Dankjewel Cor, we gaan weer verder met meneer Molijn over de Corodex. Uh, we hebben het er net eventjes over gehad, meneer Molijn, in de Corodex werkte veel mensen waaronder heel veel zandvoeters. Ja. Waarschijnlijk ook mensen met een fatsoenlijke zandvoetse adellijke titel, met een mooie scheldnaam, laat ik het zo maar zeggen dan. Kunt u er een paar noemen misschien? Uh, Zandvoertse namen? Zandvoertse namen, ja.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 ja, ja. En daar kwam ook ja, de ik, hele gemeente, dus iedereen kwam er langs? Ja. Uh, heb jij dat... Daar moet nog uh, foto's in zitten. We gaan uh, straks even naar de foto's kijken, meneer Molijn. Maar wat, wat, wat deden ze dan op zo'n avond? Werd een toneelspel gehouden of werd er gezongen? Of, uh... Uh, nou, er werd om te beginnen lekker gegeten. Uiteraard, dat komt bij de Heerenwaterdekker. En, en dan... Uh, nou, ja. Ik denk dat water drinken altijd wat. Die had een een, een rat van avontuur had hij ook. Een rat van avontuur, een bingo ja. of iets dergelijks. Ja, ja. Was een bijzonder mens water drinken. Ja, ja. ja. ja het was daar altijd wel gezellig. Ja, kan. ja. Dat waren gezellige avonden ja. en die vlogen voorbij. Daar kan ik me niet zo voor. Ja. Ik las dat het soms al tot twee uur duurde. Snap. Nou.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 Een, een, een piepklein huis in de Piet-Lefferstraat. In de Piet-Lefferstraat? Ja, dat was het achterste stuk ja. was voor de koop. En dat ja. werd door de bouwkast verkocht. En hoor daar konden wij een villa kopen. Ja, het waren toen... Kleine huizen, hoor. Ja, ja ach, ik, ik weet dat mijn grootouders er ook gewoond hebben. Dus ik, ik ken ze. Het dus waren toen voor die ja, tijd... het redelijk... waren leuke huizen. Ja. En vlak bij de duinen. Ja, dus u heeft ook nooit boven de korrelig zelf gewoond? Nee.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 het uh, bedrijf overgenomen ja. en zij heeft altijd gezegd tot ik 60 ben en zij heeft het toen uh, verkocht aan een, een brandgenoot kan ik zeggen ja, ja. Die, die kon dat naast zijn eigen producten prima de -producten gaan voeren gaan we direct daar eventjes en nu eventjes weer naar de muziek luisteren meneer Moorlijn de para de para de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 Helemaal niet. Nee, ach, gelukkig. Dus, nee. Uh, en de productie is vrij snel weer hervat. Ja. Nou, dat is een mooie zaak. Leuk uh, is, uh, uh, weet u dat de dokter Mol, die was toen dus de, de gemeentearts. Hè? Ja. Uh, heel leuk is dat hij nou mijn buurman is. Is hij buurman? Ja. Ah, dat is grappig. <lacht> ja, dat is heel vermakelijk. <lacht> ja, dat zijn altijd wel heel typische dingen. Het heeft zo moeten zijn, moeten bedenken. Ja. Er Zijn er nog meer vervelende episodes geweest? Uh, nog meer branden of weet ik veel wat? Uh, ja, we hebben.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 Daar, uh, dat is aangestoken. Ja. Vervelend. Wie wat en wat en hoe? Daden ligt op het kerkhof. En ja, en dat was op een paar plaatsen in het bedrijf. Oké. Okay. Ja. Dan oh, nou heeft u wel aanzienlijk schade geleden. Nou, dat is, dat is erg meegevallen. Wel er uh, uh, waren ook onderdelen opgeslagen. Aan. Er was een, een uh, behoorlijk schade, eh. maar ja, we waren goed verzekerd. Ach gelukkig. Dus het. Ja. Uh,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 Wat voor weer zou het zijn in Den Haag? Wat voor weer zou het zijn in Den Haag? Noorderwind met wat nevel uit zee. Op de Denneweg ruikt het nu vaag. Naar Couperus en ook naar Saté. Zou het passion er nog zijn? Op het Valkenbosplein met die mensen uit 192. Is het leven nog altijd zo traag? Wat voor weer zou het zijn in Den Haag? Wat voor weer zal het zijn in Den Haag? Wie is het vallig met telkens een pijn? Wat voor weer is het daar nog vandaag? Is er weer voor een vast en een trein? Is er regen vandaag? Waait de wind met een vlaag?